Een hele middag en van harte welkom bij alweer de vijfde aflevering van de Adaco Crosscheck. Deze keer de leuke titel van Schoendoos naar Strateeg. Want we hebben het over werken in een boekhoudkantoor. Laat het nu eerlijk zijn, het is niet bepaald een pick-up line voor in de discotheek, maar toch is werken in een accountancy- en boekhoudkantoor vandaag de dag er eentje met heel veel kansen en opportuniteiten. Arbeid in een sector die vol en bol staat van de digitale transitie. Het is allemaal niet zo makkelijk. Langs mij, Bart van Adako. Uh, goedemiddag. Dag, joh, wat een introductie was dat. Ja, ik had ook zoiets, waar ga ik naartoe? Maar we komen er wel. Um, Bart, ik wou heel even beginnen met, met hetgeen wat ik ook in de opening had gezegd. van uh, Het clichébeeld. Is, een, is werken bij een boekhoudkantoor niet saai? We zullen het clichébeeld er maar een keer bij pakken hè? van uh, de klant die binnenkomt met zijn uh, schoendoos. Je mag als boekhouder die bonnetjes nog gaan uh, sorteren. Uh, ieder bonnetje mogen je dan een nummer opschrijven en in tokkelen in de, de computer. Mm -hmm. Het clichébeeld. En? We mogen het helemaal schrappen. Is het echt gewoon, want dit is, uh, dat was vroeger toch wel iets waar mensen aan dachten. Hè? Boekhouding is, is echt numeriek, is heel administratief, nee. is heel erg ja, afstompend. Maar dat is veranderd. Ja, boekhouding op zich gaat dat nog altijd blijven, want het blijft nog altijd het verwerken van die documenten. Maar uh, zonder woord al maar uh, noemen, AI, twee letters die alles zeggen tegenwoordig in de ja. sector. Uh, het helpt ons enorm. Ja, want daar kijken we naar. Het is ook een, een, een sector in enorm, uh, enorme digitale transitie. Ik denk dat, dat oh. de administratieve sector, zeker de boekhoudsector. Heeft het heel sterk al gevoeld? Ik, ik begin met het eerste. Hè. De, de digitalisatie van, van het indienen van je documenten, mm -hmm. hè, dat is ja. nu allemaal via een portaal. Dus dat... Ja, het loopt nu al via portalen. Mm -hmm. uh, we hebben een podcast gewijd aan Peppel. Ja. Vanaf 1 januari is het zover. Het gaat eigenlijk allemaal via Peppel binnenkomen in de boekhoudsoftware. Ja, want vroeger werd er, niet meer, ay, vroeger werd er gescand... Vroeger werd er niet gescand, hè, nee. toen de dieren nog spraken. Ja. Ja. Uh, toen werd er gescand op het kantoor. Uh -huh. Toen werd er gescand bij de ondernemer. Ja. En binnenkort wordt er eigenlijk niet meer gescand. Niet meer gescand. Uh, dat wil ook zeggen dat er een heel aantal uh, flows, uh, het, het inboeken van de factuur, het verwerken van de factuur, stilletjes uh -huh. aan geautomatiseerd gaat worden. Ja, het wordt geautomatiseerd, maar het loopt niet automatisch. Dat is, een, dat is de misvatting. Die daar, altijd daar zit het, hè, want dat is een ja. heel groot verschil. Het verschil tussen geautomatiseerd en automatisch, het is een pracht van een bijvraag. Wat is dat voor jou? Voor mij is het een machine helpt ons om documenten klaar te zetten in de boekhouding. Maar een persoon moet nog altijd gaan kijken van is die machine juist? Is wat hem voorstelt ook wat ik effectief in de boekhouding wil krijgen? Geautomatiseerd, als ik het goed samenvat, is ondersteund door een machine, maar daarom niet... Dat dat het resultaat bereikt wat al gewenst is. Nee, inderdaad. inderdaad. Ja. Ze noemen het wel artificiële intelligentie. Voor mij zit er op dit moment nog weinig intelligentie aan. Het is gewoon patroonherkenning. Ja, Als je want... een software weet van je hebt al tien facturen van Telenet op die manier geboekt, de elfde, de twaalfde en de dertiende, en de volgende ga ik ook zo voorstellen. Dat is eigenlijk wat AI op dit moment doet. Ja, want uh, ja, het is het grote buzzword natuurlijk op dit moment. Het, het neemt een heel aantal repetitieve taken weg, mm -hmm. neem ik aan. Hè. Die ja, elfde ja. factuur van Telenet die zal die dan wel uh, daarin boeken. Maar heel veel mensen zeggen nu van, ja, AI, het gaat met een boekhouder eigenlijk vervangen. Het gaat de boekhouder helpen, maar ja. vervangen niet. Waar zit dan uh, op dit moment de beperking van AI? De beperking van AI is uh, voornamelijk terug te brengen naar het feit dat uh, AI op dit moment patroonherkenning is. Ja. Dus hij uh, gaat een aantal patronen moeten hebben dat hem uh, gaat uh, ja, repeteren in het oneindige. Er uh, zit geen link tussen wat wil die klant of wat bedoelt die klant, of uh, is het effectief een uh, factuur uh, die binnenkomt die voor de klant een kost is, of is het uh, voor de klant een aankoop van een handelsgoed. AI, je weet dat op dit moment niet. Ja, want uh, de kracht van AI in de sector zit op dit moment. Als ik, als ik ga kijken naar de rol van een boekhouder, hè, het, het, het administratieve gedeelte, het strategische mm -hmm. gedeelte en, en ja, eigenlijk meer het, het, het copilootverhaal waar we straks op terugkomen. Ja. AI zit. Op dit moment in de voorkant. Hè, je zit in het, ja, ja, in het papierwerk. Ja, in ja. Dus, uh, het papierwerk. Dus het clichébeeld van die factuurtjes en tokkelen, dat is wat AI uh, aan het overnemen is. Ja, maar het, het, het inschattenen, want dat denk ik dat sommige mensen... Uh, in, artificiële intelligentie. van ja, AI gaat ook die beslissingen of die, die inschattingen kunnen maken. Mm -hmm. Daar zijn we dan nog niet. Nog niet, nee. Ik, uh, ik denk wel dat het nog veel en grote stappen gaat kunnen zetten, maar op dit moment zijn we daar nog niet. Ik heb ooit de, de, de, de samenvatting gehoord van AI is eigenlijk een beetje een domme stagiair. Ja, dom zou ik hem nu ook niet noemen, ja. uh, maar het helpt enorm en het doet wel meer dan een stagiair doet. Ja. Verlas, uh, verlucht, verlucht, verlicht dat de lasten van jullie als kantoor? Ja, ja. Um, dat administratieve luik, dat eigenlijk tijdrovend is voor ons, dat wordt voor een groot stuk uh, voorbereid door AI. Mm het -hmm. is dus op het moment dat alle documenten verwerkt zijn dat eigenlijk ons werk begint. Het interpreteren van cijfers en dat overbrengen naar de klant. Um, we hebben het daar straks ook nog heel even over, want uh, jullie zijn ook die sector die, die, die sterk onder die digitalisatie zit natuurlijk. Mm -hmm. uh, Self-service, Pebble, AI. Um, ik heb zo'n ongelooflijk déjà-vu gevoel uh, als ik denk aan een boekhouder in de jaren zeventig die opeens een computer aanschaft. <lacht> Hebben jullie dit eigenlijk al niet meegemaakt in de sector? <lacht> ik ben wel grijs en het kraakt soms als ik op stadion maar zo oud ben ik niet. Dus, ja. uh, ik kan het mij wel voorstellen dat uh, dat, dat uh, dezelfde filosofie geweest is, ja computer gaat het werk van de mensen overnemen en hetzelfde van de mindset die er bij sommige groepen nu nog heerst over AI. Ja, ja. dus eigenlijk je een beetje een, ja, een oude wijne nieuwe vaten van spreken, waarbij de rol van de mens in het boekhoudkantoor van de medewerker in het boekhoudkantoor toch gaat veranderen. Het gaat hem helemaal veranderen, ja. Omdat dus... de loutere administratieven moeten medewerkers op termijn iemand gaan worden die de klant ook gaat bijstaan. Eigenlijk de link tussen machine en mens. En daar komen we dan, hè? de link tussen machine en mens. We hebben het heel al, al, al heel leuk gehad over de machine. Nu gaan we het over die mens hebben. Uh, als je gaat kijken naar uh, een profiel als iemand van een boekhoudkundig medewerker, straks even kijken of die term nog klopt. Uh -huh. um, wat moet zo iemand vandaag de dag dan nog doen? Vooral luisteren naar de klant. Wat wil de klant? Waar wil de klant naartoe? En dat uh, luisteren, omzetten in taal die de machine gaat begrijpen. Het is een stuk dan mee de richting bepalen, klopt dat? Uiteraard. De copiloot zijn, zoals zij al zei. En zo'n medewerker, als je nu zou zeggen van ik heb mensen, ik in een digitaal bedrijf, ik heb mensen in mijn bedrijf, waar heeft iemand dan zo zijn grootste meerwaarde? Het persoonlijke contact naar de klant toe. Um, een klant op dit moment, ja, die is eigenlijk niet echt gediend met, uh, ja, hoe moet je het noemen? De taal die je uit ChatGPT rolt, hij uh, snapt er nog altijd niks van. Mm -hmm. Maar uh, het vertalen van die gegevens, want AI helpt effectief wel in het verzamelen en verwerken van gegevens, mm -hmm. maar dat vertalen naar begrijpbare taal voor de klant, dat wordt de rol van de boekhouder we meer en meer dan de middenman tussen de technologische kant die het repetitieve ontzorgt en de menselijke kant die het strategisch bepaalt? Ja, dat wordt de rol. Um, hoe belangrijk daarin is zakelijke empathie? Dat wordt alles. En hoe ziet dat voor jou uit? Want het is een, het is een, het is een mantelbegrip. Ja, zoals ik al zei, je moet kunnen luisteren naar de klant. Uh, wat wil die... Hoe wil die dat? Wel, wil die vooral niet? Want uit cijfers gaat een AI ook wel kunnen zeggen van een klant moet dat gaan doen om dat doel te bereiken. Maar is dat ook de weg die de klant wil bewandelen? En dat moet je als medewerker kunnen voelen? Dat moet een medewerker gaan doen. Um, is het meer en meer een kwestie van het vertalen van, boek, zoals zei, het vertalen van boekhoudtaal naar klantentaal? Ja, ja, heel zeker. Is dat iets waar... In deze sector, als je vandaag de dag kijkt, uh, en, en ik heb een aantal praktische voorbeelden in mijn achterhoofd, uh, is daar geen tijd voor, ligt daar geen focus op? Uit de tijd waar we van kwamen, was er eigenlijk veel te weinig tijd voor. En door de, het werk dat de machines overnemen, of AI gaat doen voor ons, gaan we tijd kunnen creëren om in gesprek te gaan met de klant. Dus het uh, gaat eigenlijk veel meer richting die adviesrol kunnen gaan uh, evolueren. Dus digitalisatie is voor jou eerder een hefboom dan een vervanging. Een hulpmiddel, ja. Goed, ik ben heel erg benieuwd naar wat voor mensen dat jullie dan eigenlijk zoeken als je zegt van Goh, we zouden iemand willen meenemen in een, uh, in een carrière in een boekhoudkantoor. Boekhoudkundige kennis is nog altijd nodig. Want er wordt wel een voorstel gedaan door een uh, boekhoudpakket, maar het interpreteren van is dat juist. Het gaat nog altijd moeten bekeken worden door de mens. En een van de dingen die je straks ook nog aangaf, en daar komen we dadelijk op terug, zijn natuurlijk niet alleen de hard skills, maar ook de soft skills van de medewerker. Ja, luisteren, begrijpen, babbelen. Ja. We hadden het er al met Bart over en we gaan er een keer dieper op door. Welke skills en wat voor een profiel heeft een boekhoudkantoor dan nodig? Stel, je hebt zin om te gaan werken in een sector in volle transformatie en je denkt van, hm, boekhouding, dat is misschien wel wat voor mij. Ik vraag het aan Conchetta. Conchetta, jij bent uh, chief HR officer verantwoordelijke uh, in deze kernkamo. Dat wil zeggen dat je heel veel petten op hebt, maar dat is er één van. Dat is er eentje van, ja. um, Stel, je bent op zoek naar een, uh, een, een profiel of ik ben een uh, werkzoekende die zegt van, oh, een boekhouding, dat zegt me wel wat. Wat heb ik nodig qua achtergrond of qua opleiding? Um, Bart had het er straks al aangehaald. We hebben wel wat beroepskennis nodig. Dus iemand die wel iets van fiscaliteit en boekhouden af weet. Um, maar daarnaast ook iemand die sociale vaardigheden heeft. Dus die communicatief um, wel met mensen overweg kan. Die kan luisteren en begrijpen wat er gezegd wordt. En die daarop kan reageren. Iemand die empathisch is in die zin van um, dat hij, wat dat hij oppikt en wat dat hij meekrijgt, uh, wat dat hij daaruit begrijpt, dat hij daaruit een advies geeft. Um, ja, iemand die ondersteunend werkt. Um, goed, dat, daar zit een hele hoop soft skills al binnen. Ik, ik ben bijna een zorgkundige erbij aan het halen. Lijkt een ideaal profiel. Maar even terug naar de hard skills: iemand die iets kent van boekhouden en um, fiscaliteit. Eh, en fiscaliteit. Zijn er nog ergens diploma-vereisten binnen deze sector? Um, er zijn in C geen diploma-vereisten. In die zin van, op het ogenblik dat je voor je titel gaat, je ITA-titel dan, uh, dan zijn er nog altijd diploma-vereisten. Maar om te werken in een accountantkantoor, is er geen vereiste van diploma. De ITA-titel is de Ik ben boekhouder Badge. Ja. Uh, en de, de, daar heb je diploma voor nodig. Maar voor mee te werken mee te draaien in een boekhoudkantoor in C... Uh, Klopt. Ja, ja. Ik, al, ik geef het voorbeeld van: wij werken hier met medewerkers hier in het kantoor. En ik noem ze ook medewerkers. Um, die hebben geen uh, erkenning voor het beroepsinstituut. Ja, maar wel, kennis, fiscaliteit. Aan wat voor opleidingen mag ik nog denken in mijn achterhoofd? Um, dat kan bankfinanciën wezen zijn. Dat kan ergens iets in wiskundige richtingen zijn. Maar, um, en dan geef ik mijn eigen voorbeeld. Ik ben afgestudeerd als bedrijfsvertaler-tolk en zie mij zitten als accountant. Bedrijfsvertaler-tolk, je zegt het woord, eh, want het eh, komt opnieuw terug, maar het zei het ook al, dat vertalen van ja. eh, vaktaal naar klantentaal of klantenbehoeften naar, naar vakimpact is wel belangrijk. Hè? Ja, en ik noem het dan werken in Jip en Janneke taal. Um, de Boekhouden is niet iets wat simpel is. Mensen hebben daar meestal ook schrik van. Ik heb zelfs klanten die daar nachten van wakker liggen als ze een afspraak met mij hebben. Uh, en dan is het voor ons... De mij is het achteraf. Voor ons is het heel belangrijk om... Um, wat dat er uit de boekhouding rolt en wat dat er daar op papier staat, om dat in gewone mensentaal om te zetten en de klanten doen begrijpen wat dat er effectief staat en het soms twee, drie keren herhalen. En dan noem ik het Jep-en-Janneke-taal omdat dat een heel eenvoudige taal moet uitgelegd worden. Een klant heeft niks aan een EBITA of een amortition of weet ik wat. Um, die moet gewoon weten van wat is mijn winst, wat zijn mijn belastingen, hoeveel btw moet ik betalen. Dat is een stuk spreken, het vertalen naar woorden die de klanten kennen, hoe belangrijk is kunnen luisteren. Um, in mijn optiek is dat even belangrijk. Als ik niet kan luisteren naar wat een klant zegt, en dan is het heel belangrijk om soms gewoon te zwijgen tijdens een gesprek, um, want anders gaat hij minder vertellen. Um, dan is het heel belangrijk om dingen op te pikken. Um, soms hebben wij een idee van, oké, okay, die, die vennootschap of die eenmanszaak die doet het heel goed. We gaan die die richting uitduwen, maar die klant wil dat soms helemaal niet. Die wil soms helemaal iets anders. En dan is het heel belangrijk op dat moment dat hij bij ons is om op dat moment gewoon te luisteren, dingen op te pikken en dat is dan te begrijpen uh, en daarop uw advies te gaan baseren. Als we het dan nog heel even hebben over het verhaal van de vaktaal. Um, heel vaak zeggen mensen van ja, het zal wel, ik ken daar niks van, mevrouw de boekhouder. Zijn Vlaamse ondernemers nog altijd zo timide, of zijn we gelukkiger wat assertiever geworden? Nee, ze zijn assertiever geworden. Ze zoeken zelf dingen op. Ze gaan een ChatGPT en een AI vragen van: oké, okay, mijn boekhouder heeft mij dat gezegd, maar wat kan het dan zijn? Um, dus ze zijn wel: Google is my friend. Ik ga het even googelen of uh, ik spreek met een collega die misschien in een ander vakgebied zit, maar uh, ik spreek die aan, die geeft daar informatie. Ik bel even met een boekhouder om te zeggen van oh ja, maar gisteren heb ik dit gehoord. Ik ga dat ook doen, hè. terwijl dat, dat soms helemaal niet van toepassing is. En dat is iets waar je als boekhoudkundig medewerker iedere dag toch mee in aanrekking komt. Want uh, jij spreekt nu vanuit de strategische gesprekken, maar als ik hallo met Adaco uh, aan de telefoon uh, opneem, dan kom ik dit tegen. Ja, klopt. Um, een paar, een paar uh, hard skills. Hè? We hebben de, de opleiding gehad, we hebben soft skills gehad. Toch nog ook een paar hard skills. Er moeten wel een paar dingen in zitten. Hè? Um, ja, of dat echt hard skills zijn, dat weet ik niet. Maar je moet een beetje motivatie, enthousiasme hebben om hier te werken. Er moet een wilskracht zijn. Waar een wil is, is altijd een weg. En misschien heb je de kennis niet, maar die kunnen in de loop van je uw, uw traject wel gaan opdoen. Um, als ze van school komen, en dan merken we hier met stagiairs, die hebben heel dikwijls niet met uh, pakketten gewerkt, met softwarepakketten. Ja. Um, of die hebben daar maar een maand of een paar weken mee gewerkt. Um, maar dat verwachten we ook niet. Ik heb de basiskennis, ik kan mijn journaalpost, mijn boeking, ik kan die op papier. Ik weet achterliggend wat dat, dat doet. Dus ik ga dat ingeven in de machine. Ik begrijp ook wat mijn machine doet. Het blijft nog altijd. Ik ik moet nadenken. Ik moet nadenken over wat dat machine mij voorstelt. Dus het is toch ook nog een, een, een plaats waar je zelf een heel grote rol speelt. Hè? Dus ondanks automatisatie is er ook nog wel goesting nodig van, van de medewerker. uit. Hè? Ja, ja Bartet heeft het daar straks ook gezegd. Hè, dat is ondersteunend werken. Dat ding doet een voorstel: die een AI die zet iets op je scherm en die zegt van volgens mij gaat het dat zijn, maar het blijft natuurlijk degene die achter die computer zit en die tokkelt, die nog altijd zijn gezond verstand, dat is nog een van die dingen die ze moeten hebben. Boerenverstand. Uh, boerenverstand. Dat ze moeten gebruiken bij het ingeven en bij het goedkeuren van een bepaalde boeking of van een bepaalde factuur. Zie je de rol van die medewerker dan ook stilaan veranderen, van ondersteunend naar... Um, ik, ik kan niet ver vergelijken, um, maar ik heb mijn eigen rol ook zien veranderen van uur de input van facturen, waar dat de klant gewoon de facturen binnenbracht, wij gingen die gewoon in een machine steken en daar kwam iets uit. Um, wat dat de klant vandaag ook vraagt en daar zijn klanten ook in geëvolueerd, is meer de ondersteuning van de boekhouder in de zin van veel meer advies, veel meer ondersteuning, veel meer meekijken, strategisch gaan kijken van, oké, okay, waar kan ik naartoe? Welke richting kan ik? En dan is het aan ons van te zeggen van oké, okay, dit zijn de richtingen waar dat je uit kan gaan en kies maar hè, op een vork, ik ga links of rechts. Maar dit zijn de voor- en nadelen en dit zijn daar de voor- en nadelen. Dus de rol verandert wel, het nieuwe werken in een boekhoudkantoor. Straks nog eens even checken of die term nog uh, wel, hoe lang die term nog uh, tenminste houdbaar tot is. Um, dat verandert. Z zijn er straks nog mensen nodig? Er gaan altijd mensen nodig zijn en daar ben ik van overtuigd. Um, het werkt, het, de AI werkt ondersteunend. Waar dat we nu ook bij ons in het kantoor op zoek zijn, is eigenlijk mensen die die cijfers kunnen interpreteren, die het advies kunnen geven. En daarin, dat is het profiel wat eigenlijk ook meer en meer naar morgen toe gaat. Ja. snijdt knal in op de vakterm die morgen op de vacature staat, boekhoudkundig medewerker, tenminste houdbaar tot... Ja, dat, dat, dat weet ik niet, maar boekhoudkundig medewerker, het is niet meer louter het bijhouden van de, boekhouden, van de boeken zoals dat, dat vroeger was. Um, ik heb boekhoudingen gezien waar je nog van zo grote ledgers had, waar dat manueel werd ingeschreven. Dat is het niet meer. Dus mensen die daar een visie hebben van dat is boekhouden, in een stoffige ruimte zitten, nee, bij ons in het kantoor ligt er geen papier, staan er geen uh, ellenlange rijen mappen meer met kasten, hoe groot? Ligt er geen stof? Uh, nee. <laughs> uh, dus dat is niet meer. Um, het, is, het is puur digitaal geworden. Um, het is ook het ingaven van, van uw factuur of van uw document, wat de klant aanlevert, dat wordt voor een stuk geautomatiseerd. Het blijft van... Als het geautomatiseerd wordt en het staat in mijn computer, ga ik nog altijd als medewerker moeten nadenken van, en daar komt die adviesrol weer naar voren, van hoe laag op het echelon dat je ook staat. Dat is een advies dat je geeft. Hè. Ja, um, vat ik goed samen als ik zeg van dat technologie meer ruimte begint te maken voor de mens of voor het menselijke contact? Als ik, als ik kijk in onze sector wel, ja. Um, goed, uh, voor de mensen die net al uh, aan het uh, zoeken zijn geweest op hun harde schijf van waar staat mijn cv, uh, waarom is het nu het moment om in de sector in te stappen? Oef, moeilijke vraag vind ik dat. Um, het, het, het idee... en Het maakt niet uit in welke context dat ik met iemand spreek um, van een boekhouder, een accountant... Dan zien mensen de stoffige, saaie muis die daar uh, tevoorschijn komt. Meestal ook zo heel... Uh, uh, Beige. Ne neutraal gekleed, uh, die niet opvalt in de menigte. Uh, ja, ik heb rood aan. Um, maar dat is niet meer. De accountant is veel meer geworden dan dat. Um, waarom solliciteren? Het is een uitdagend beroep, het blijft een uitdagend beroep. Iemand die zegt van, ik wil mij blijven bijscholen, ik heb nooit genoeg van kennis. Ah, wel, ik kan u verzekeren, er zijn verplichte uren die we moeten volgen op jaarbasis, maar die zijn ruimschoots niet voldoende om uw kennis op dat gebied bij te scholen. We doen veel meer bijscholingsuren dan die opgelegd worden door ons instituut. Hoe belangrijk is hoogtevrees? In de zin van? co-piloot van de ondernemer. Daar moet je niet schrik van hebben. Nee. In ons kantoor word je daar ook wel in begeleid van. We gaan stapsgewijs eh, gaat onderaan het laddersje beginnen en we gaan u leren van zo werkt het programma, dit komt eruit, zo gaat je de cijfers interpreteren. We laten die ook in het begin samen zitten met ons om een adviesgesprek mee te volgen. Een eerste adviesgesprek, daar zitten wij zelf bij als co-piloot van onze medewerker om ze ook zekerheid te geven van hey, als die ondernemer mij iets vraagt en ik kan er niet op antwoorden, heb ik nog altijd mijn emergency call die ik kan doen. Um, dus in dat opzicht, je wordt niet gewoon erin gegooid en zorg maar dat je blijft zwemmen. Nee. Oké. Okay. Goed. Ik ga jou volledig op je nummer zetten totaal onvoorbereid Die camera, daar is jouw camera. Jij mag de potentiële werknemer nog heel even toespreken als ik wil solliciteren bij Adaco. Hier zijn jouw 30 seconden. Als ik wil solliciteren bij ADACO, aarzel niet, doe dat vooral bij ons in het kantoor. We zijn een klein kantoor, dus goeie kansen genoeg. Uh, als je wil gaan voor de titel, dan gaan we je daar zeker in ondersteunen. Wij motiveren dat zelfs. Um, je wordt super begeleid door ons. Er zijn super collega's. De sfeer is hier altijd goed naar het schijnt. Um, en we zijn vrij flexibel. En jullie hebben een hond. En we hebben een offenstaak. <lacht> Kupzata, heel veel bedankt voor je tijd. Uh, het heeft ons een heel boeiende blik gegeven in een prachtige sector waar we toch wel alweer wat wijzer rond geworden zijn. Uh, de kans om van mens tot mens met de hulp van de machine een verschil te maken in het financiële en zakelijke, suc zakelijke succes van ondernemingen over heel Vlaanderen en België, ze ligt voor het grijpen in een pracht van een sector en daarmee kloppen we aflevering 5 van de Crosscheck alweer in de harde schijf. En kunnen we alleen maar zeggen, blijf luisteren, wees er de volgende keer terug bij. En tot dan, schakel de co van jouw succesvolle onderneming in, wanneer je ze nodig hebt, of stap aan boord. Tot de volgende keer.